uur Freddy Fontijn met het nos journaal Israël heeft een nieuwe regering. Voor het eerst in twaalf jaar zonder Benjamin Netanyahu als premier. Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft met een meerderheid van één stem ingestemd met de nieuwe coalitie van acht partijen. Van links tot rechts met voor het eerst ook een Arabische partij. De coalitie staat de eerste twee jaar onder leiding van de rechtsnationalistische Naftali Bennett. Daarna wordt de centrumpoliticus Jair Lapid premier. De coalitie heeft in het parlement een minimale meerderheid met 61 van de 120 zetels. De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is sinds gisteren op zoek naar een haven in het Middellandse Zeegebied. Om 410 geredde migranten aan wal te brengen. De mensen zijn bij zeven reddingsoperaties in het centrale deel van de Middellandse Zee opgepikt van gammelen of defecte boten. De organisatie zegt dat ze met een aantal havens te vergeefs contact heeft gehad over het aan wal laten gaan van de migranten. En op Twitter doet Artsen zonder Grenzen een oproep om de migranten menswaardig te behandelen. Het aantal prikken dat gisteren is gezet was een record, meldt het RIVM. Het waren er 330.000. In de afgelopen week zijn er gemiddeld 230.000 prikken per dag gezet. Volgens de officiële schatting van het ministerie van Volksgezondheid... zijn er nu ruim 12,2 miljoen prikken gezet. En naar verwachting worden er komende week 1,4 miljoen vaccinatieprikken uitgedeeld. 18 oude ANWB-paddenstoelen die jarenlang op Vlieland hebben gestaan... zijn geveild voor in totaal 32.000 euro. De paddenstoelen waren overboden geworden doordat er nieuwe wegwijzers staan. De gemeente schonk ze aan de VVV Vlieland die ze online veilde... en de opbrengst gaat naar de aanleg van een fietsroute. Het weer vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot 9 tot 12 graden. Morgen ook veel zon. In het noorden wat sluierbewolking. En het wordt 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1442. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw Aids muziekprogramma. Een open door van de Escapologist. Ja, ik heb er wel op geoefend hoor, voordat we aan deze uitzending begonnen. Escapologist is een nieuw album van Robert Scott Thompson. De man heeft al vele, vele albums gemaakt. En, um, ja, het valt een beetje buiten, buitenbeentje. Het zit er meer in de elektronische hoeken, dus de electronic music, zullen we maar zeggen... Goed, Robert Scott Thompson heeft een eigen website. Bandcamp page, zullen we maar zeggen. En daar kan je het allemaal op terugvinden. Stories from Portugal is een iets van een hele andere orde. Van Susanna Herman. En uh, Susanna Herman heeft ook een eigen website. SusannaHerman.com um, En we gaan dan natuurlijk meer in de world music fase. Eens even kijken, wat krijgen we nog meer? Um, we gaan terug in de tijd naar ongeveer 2020. 2012 zo'n beetje en dan komen uh, albums tegen die uh, in die tijd het heel goed deden zoals uh, Mirabai Saibach met Between the Shores of Our Souls en, en daar uh, en eens even kijken waar sluiten we mee af met uh, Legacy of Light van Sorel en dat komt allemaal van het label uh, GAP Music uit Engeland peacefulradio.info daar kan je het allemaal op Terugvinden. Veel luisterplezier.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 Tim Anderson and you're listening to Peaceful Radio.